in hun voertuig overnachten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat aangifte doen van het lekken van vertrouwelijke documenten over de situatie in de Gazastrook. Gisteren bleek dat een Tweede Kamerlid op de hoogte was van een geplande reis van minister Veldkamp naar Israël, terwijl dat geheim was. In RTL Nieuws publiceerde gisteren over stukken waaruit blijkt dat Nederland worstelt met het conflict tussen Israël en de Palestijnen. En minister Veldkamp is daar boos over. Dit ondermijnt de slagkracht van de Nederlandse diplomatie, want als Hetgeen in Brussel wordt gewisseld door Nederlandse diplomaten met hun collega's hier in Den Haag op straat komt te liggen, zullen die buitenlandse collega's ook niet graag meer zomaar met Nederland willen spreken. En op een middelbare school in Rotterdam hebben ze sinds deze week een echte snikmuur in de kantine staan. Ja, zo eentje als bij de Vebo bijvoorbeeld. Alleen zitten er geen kroketten en bami-blokken in, maar juist gezonde maaltijden. Um, bijvoorbeeld Italiaanse stiertjes. Ik vind zelf die heel erg lekker. Dat zijn de buisjes met lava-saus. Uh, dat is een pilot eigenlijk om te kijken of leerlingen meer groente gaan eten. En dat doen we eigenlijk omdat gezonde voeding bewezen effect heeft op het concentratievermogen van kinderen. Dat ze gaan dat er in aubergine vitamines zitten die goed zijn voor je hersenen. En je hoeft geen geld in die muur te gooien, want alle maaltijden zijn gratis. Het weer er nog. Ook vanmiddag trekken er nog buien over met kans op hagel. Er is ook nog wat natte sneeuw bij 3 tot 4 graden in het oosten tot 7 in het westen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. En nu even geen rust aan de kust. Dit is ZFM. Hoe het met me gaat, een goed gelijk van paard Ik maak een soort van grapje over een zak van Zwarte Piet Maar zit heeft het dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet Wanneer ik op vakantie ga en toch in Spanje ben Dan rijd ik even bij ze langs, omdat ze heel Helaas, helaas is het nooit thuis, al soms een Zwarte Piet Die trouwens in zijn vrije tijd opvallen bleek je zien Sinterklaas, wie kent de vriend? Sinterklaas, Sinterklaas, en natuurlijk de Piet. Elk jaar om 5 december krijg ik al een kleur. Ik weet dat met te wachten staat, een schimmel voor de deur. Ik heb wat drink in huis gehaald, ontvang ze met een lied. Maar het ene jaar drinken ze wel, en jaar daarop weer niet. Sinterklaas, wie kent de in de Sinterklaas. Sinterklaas Peper nodig, peper nodig, peper nodig, peper nodig, peper nodig, peper nodig, peper nodig, peper nodig, peper Sinterklaas de stuur ik hem een kaart. Ik schrijf hem hoe het met mijn me gaat, een goed geluid, een paard. Ik maak een soort van grapje over de zak van Zwarte Biet. Maar Sint het dan blijkbaar dus, want dat wordt ik niet. Sinterklaas. Wie kent het niet? Sinterklaas, het paas in de kaas? Nature voor de frijst de kaas, wie kent het niet, zit het paas de kaas, natuurlijk voor de frijst in de kaas, wie kent het niet, Ja, dit Sinterklaas, weekend, niet? Het goede doel, welkom terug bij het derde uur van even geen rust aan de kust. En zoals u van ons gewend bent, gaat Hanny nu de cultuuragenda aan u voorlezen. Zodat u, uh, mocht u zich vervelen komend weekend of de komende tijd, weet dat er in onze omgeving van alles te doen is. En onze Hanny gaat ons daarvan alles over vertellen. Plus dat je nog een verrassing voor ons hebt. Maar dat horen de luisteraars vanzelf. Ja, cultuur in de, in de regio, hè Dol? Zo ja, is inderdaad. het. inderdaad. De cultuuragenda. Ja, op maandag 25 en dinsdag 26 november... om kwart over acht in Theater De Grote Meer in Hoofddorp. Daar wil ik toch nog even met, uh, met jullie twee over hebben. Ben je erbij, Beb? Want jij weet alles. De ja. alwetende. Ik, ik, nee, maar, al nee, maar ik, ik, ik, ik, ik zoek dat dan op. En dan heb ik theater De Grote Meer. Maar dat is voor mij nog steeds een beetje vreemd. Want ik denk nog altijd aan De Meersen. De Meersen, ja. Daar heb en dan is ik had je de gespeeld. grote zaal De Meersen. En de kleine zaal was dan het raadhuis. Okay, die dan... Hoofddorp. Waar alle kleine cabaretvoorstellingen ja, ja, ja, ja. waren. Ja. En ik lees natuurlijk nu vaak de cultuuragenda. En dan staat er... Theater De Grote Meer. Dat is dus echt de oude meerse, ja. En die hebben dat verbouwd kennelijk. Die hebben nu ook een kleine zaal. En dan noem ik het De, de, kleine, de kleine Meer. meer. Oh, daar is hartstikke ja. ja, ja, duidelijk zo. Maar dat de mensen er thuis ook stappen. Want ik had het in de eerste instantie niet door. Oké. Oh, oké. Okay. Goed ja, dat ja, je ja, het even toelicht. Ik, ik ben geen voorbeeld. Ik snap het wel, maar goed. Ja. In ieder geval, 25... <laughs> Voor gelijkgestemde hand. <laughs> ja, 25 en 26 november. In De Grote Meer in ja. Hoofddorp. Tuurlijk De Grote Meer. Want het zijn Plien en Bianca... Dus die horen wel in die hele grote zaal. Met de voorstelling Harakidee. Ik geloof dat Bianca de oma dat altijd riep. Vandaar dat het zo heet. Ik heb laatst op tv een stukje gezien dat ze aan het repeteren waren. Dat wil je al Dat wordt weer wat. Ja, dat wordt weer hilarisch. Want ze staan bekend om hun meestelijke typetjes. Die scherpe dialogen. De timing vooral. En Dit is alweer een achtste voorstelling. Harakidee is een mix van hartverscheurende humor en ontroerende Hilariteit. Dat is dus genieten. Nou krijg ik weer zo'n raar reserveringspunt. Ik ga eventjes web nadoen. www.c.nl. Oké. Okay. Jij hebt ook allemaal rare mail uh, dingen allemaal. Ja, want er een beetje maar koeken Nou, maar de kookelen heeft tegenwoordig is niet meer de meesten dus je moet C-punt. Ik denk cultuurpunt. Of zo. Oh, jou, dat wel dat tages, ja, Ik denk ja. wel. Wat ja. je ik Ja, je... ik ben slim ja. vandaag. Ja, ja, ja. Hou dit vast. Houd dit vast. Ja. Um, vrijdag 29 november in de Luifel in Heemstede. Kwart over acht. Cabaretier Andries Toenru of Tunru. Ik Oh, ben... leuk. Die is hartstikke leuk. Oh, dat heb ik niet geweest. Oh, maar dat kan nog. Bah, ja. uh, je kan er nog heen. De voorstelling heet Marmer. En dit vond ik ook heel grappig om te lezen. Uit een groot blok marmer daar kun je een schitterend beeld bijtelen. Zo bijtelde Michelangelo uit een vijf en een half meter blok marmer zijn meesterwerk, de David. Ja. En hij zegt van ja, hij bijtelde eigenlijk alles weg wat hij niet nodig had. En dan hield hij slechts de kern over. En daar gaat zijn programma ook over. Ah. Hij haalt alle bijzaken hij weg. weg. Hij gaat aan, niet aan de slag met bijtels en hamers, maar kern. met de gereedschappen die hij goed beheerst, namelijk <laughs> mes, scherpe grappen. Je kan er dus nog heen. Reserveren, podiumheemsteden.nl. Het uh, is dus vrijdag de 29ste, dus kwart over acht. Ja. Deze voorstelling is trouwens bekroond door de theaterkrant. Tot de keuze van de criticus. Dus zo. Dan, uh, echt een hartstikke... zo. Ja, hij was bekend ook uh, van de slimste mensen. Ja. ja, mooie man. Ja, oh, ja dat, Mooie ook, dat is een dubbele oh. reden om te gaan. Oh. Dubbele reden. <laughs> PodiaHeemstede.nl Ook op vrijdag 29 november... om half negen in het met Theater... in Beverwijk is het Amsterdams Kleinkunstfestival. En dat is dit keer... Uh, ja Drie finalisten zijn eigenlijk al bekend. De, fi de finale is al geweest in de Kleine Comedie... Ajoep, Levy en Simon. Simon Verlinde, dat zijn de drie finalisten. Die mogen nu dus een soort... Uh, hoe noem je dat? Maken langs de Nederlandse theater. Zodat we ze kunnen be ja, beter kunnen leren kennen. Ja, er kan een nieuwe Joep tussen zitten. Of een nieuwe Freek. <kuggen> hè, of, of een nieuwe Brigitte Kaandorf. Ja, dus het is heel weet. leuk om daarbij te zijn. Dat ja. kan dus. Kennen theater in uh, Beverwijk. 29 november om half negen. Muzikaliteit, humor, verdieping en ontroering. Dus Morgen. ga erheen. Ja. Zondag 1 december, dat is natuurlijk... Ja, echt, Ik denk dat overal wel zo'n beetje Sinterklaasvoorstellingen zullen zijn. Die man heeft het natuurlijk hartstikke druk. Ja. Maar ook de, de, ja. de gasten, die, de, de artiesten die dus kindervoorstellingen maken. Sinterklaasvoorstellingen. En op zondag 1 december is het de beurt aan Ernst, Bobby en de rest. Die komen in Kennemer Theater Velsen... Er gaat van alles mis in deze voorstelling. Nou, dat is natuurlijk altijd het leukste. Dat is dus bij ja, ons ja, ook altijd het ja, leukst. Als ja, hier wat misgaat, toch? Ja, ja, ja, nou, ja nou, daar dus nou, zijn we heel goed ja, in. Ja, ja. Ja, daarom daarom ja. is dit een uh, gewild programma om naar te luisteren. Oh, er ja. gaat van alles mis in deze voorstelling. Het wordt een soepzootje. En het is volgens hun de leukste Sinterklaasvoorstelling... voor het hele gezin. Vol met Ernst, Bobby en de rest. Liedjes, Sinterklaasliedjes, spanning en een heel hoop plezier. Dan is er ook iets heel leuks. Dat, dat oh, lijkt oh. mij ook... Erg ja. Ah, ja, ik maak het spannend. Zondag 1 december om half acht in de Haventheater IJmuiden. Beyond Out to the Earth. En het is een meeslepende filmbeleving... waarin beeld en muziek naadloos bij elkaar aansluiten en zorgen voor een ongelooflijk mooie bioscoopervaring. Uh, het is namelijk een film van André Kuipers. En ik ben een keer bij een lezing van hem geweest... Mm -hmm. En dat zijn zulke mooie beelden. Want die heeft hij zelf natuurlijk genomen toen ja. met zijn ruimte reis. Ja. En daar is hij, heeft hij dat samengemaakt met de muzikant-componist Van Die kennen jullie waarschijnlijk ook wel. Ja. Hij ja helaas duidelijk. overleden. Ja. Maar hij heeft dus echt nog helemaal gezorgd voor de muziek bij deze film. Oh. En Armin van Buren heeft nog speciaal voor Beyond de cover gemaakt van de track. Van ik, lijkt denk, ik denk dat je als een ander mens weer buiten komt... dat doe je daar binnen geen. Dit is geweldig. Zondag ja. 1 december om half acht. Ja. In Sa de, Sa de Haventheater Haal. in IJmuiden. Met een kaartprijs. Ja. Heel grappig. 11,25 euro. Grappig, oh. hè? Ja. <laughs> ja. Hoe kom je erbij, hè? Ja. ja maar goed, je ja, onthoudt het wel. Ja. Ja. Reserveren. Haventheater IJmuiden.nl Woensdag 4 december in het theater De Kleine Meer. In Hoofddorp om half negen... Jacques Brel met varwel 2024. Al meer dan 27 jaar brengt Jacques Brel... al onafgebroken zijn oudejaarsconferentie. En het jaar 2024 met een lach, een snik en een moraal. Hij zegt zelf, Jacques Brel brengt het allemaal. Dus dat... Uh, dan hou je van conferences? Wil je even zien hoe Sjaak naar de afgelopen jaren gaat kijken? En vooral zijn ha, genezen. Ja. Inderdaad. ja. <laughs> Reserveren. Maar hij heet toch Bral? Bral. Sjaak Bral. Sjaak Bral? Zag ik wat anders? Bral, zei je. Oh ja? Nee, ja, ja Sjaak Bral. Ja, zei Bral en hij heet Sjaak Bral. Nou, dat is bijna hetzelfde. Ja, ongeveer. Sjaak Bral. Nee, dat je meestal... Bij alle twee heb je tranen over je wangen nou, lopen. De een nou van niet. emotie en de ander van het lachen. Ik zou <laughs> wel eens een uh, conference van Jacques Brel willen horen. <laughs> of, of Jacques Brel uh, in het een Frans horen zingen. Nou, in ja. ieder geval, ga ja. ah, daarheen. Reserveren, daar is hij weer. C.nl. Dus nou ja, C. als een echte punt. Oké. Okay. .nl. Ja. Dinsdag 3, woensdag 4 en vrijdag 5 december in de stad Schouwburg in Haarlem. De musical The hospita... Met in de hoofdrollen Simone Kleinsma oh, prachtig. en Paul Groot. Het is het jubileumjaar van Simone Kleinsma. En dat wordt gevierd met de eerste speciaal voor haar geschreven musical, De Hospita. Het script is geschreven door Dick van den Heuvel. En de liedteksten zijn geschreven door André Breedland. En wat een verrassing. We hebben nu aan de telefoon. André, ben je daar? Ja, zeker is André hier. Ja, Wat leuk, hè? Wat een eer dat jij hier bent. Want ik moet jou even voorstellen. Want jij hebt een ja. hele staat van dienst. Even voor de luisteraars thuis wat je allemaal gedaan hebt, geschreven. Oh jee. Ja, uh, we lopen wat uit nu. Uh, de, de, we kun, de, we de, kunnen eventueel een vierde uur <laughs> ook pakken, hoor. Ja, script, libretto, de siske, de rat, drie musketeers. Je hebt een, een petticoat geschreven speciaal voor Chantal Jansen. Moeder, ik wil ja. bij de revue. De musical gemaakt van dagboek van het herdershond. Je hebt twee Johnny Kraaikamp Musical Awards gekregen voor het beste... Vier, vier. Vier? vier? Ik hoorde je... Vier, ja. Oh, jeetje. Jeetje. Ik dacht, wat, wat geweldig. Ik val helemaal stil. Voor het beste script en beste liedtester van Siske de Rat. Je, ik, ik vind het gewoon een eer dat jij hier in ons midden bent. En jij hebt nu de liedteksten gemaakt voor ja. de hospita. Um, ik, ik wil alleen nog even zeggen, het was een cadeautje van Joop van der Ende, geloof ik, voor Simone... Ja. En dan denk ik, dan is het ook een cadeautje voor jou... als jij dit mag gaan doen. Zeker. Niet alleen voor mij, maar voor iedereen eh, die eraan mocht meewerken. Ook de decorontwerpen mocht helemaal losgaan. En de kostuumontwerpster mocht helemaal losgaan. Nee, eh, Als ja. Joop het een, een goed idee vond... en. Uh, het droeg bij aan de voorstelling... dan mochten we maken wat we wilden. En, ja. uh, nou, dat, dat is inderdaad een cadeautje. Ja, ik weet niet in hoeverre het een cadeautje voor Simone is... dacht ik altijd. Want um, uh, iedere vrouw wil toch haar leeftijd een beetje ja. geheim houden. En ja. dan versteren we dus groot op het affiche... Simone Kleins, maar 65 jaar. Ja. Maar, goed, um, maar mijn iedereen denkt, oh, ik wou dat ik er nog zo uitzag toch? Kan ook een compliment zijn. Nee, dat is waar. Ze ziet er uh, geweldig uit. Hé, hey André, vertel jij even kort de inhoud van de, van de musical. Voor... Ja, heel kort, want er gebeurt een heleboel, maar uh, het verhaal gaat over een uh, oudere revue, gedette, gespeeld door Simone Kleinsma, en uh, die, is, uh, die had heel veel succes, maar die is op een dag ineens gestopt met optredens en waarom, weet niemand, en ze heeft zich teruggetrokken in haar uh, grote grachtenpand in Amsterdam... samen met haar... kostuumontwerper... gespeeld door Paul Groot. En daartussendoor loopt ook een... Met die leuke door... naam? He? Wat zeg je? Met die leuke naam die hij heeft in de musical. Ja, uh, ja Kimono. Ja. En uh, waarom hij Kimono... wordt genoemd... Uh, komt ook uh, naar voren in de voorstelling. En uh, nou, ze weten... alles met, uh, van elkaar. Ze delen alles met elkaar, behalve het wet en uh, wat er ook nog rondloopt... is een mantelzorger... die een beetje de uh, zaken in de gaten houdt... en die komt wel snel achter dat... Uh, omdat ze gestopt is... dat het geld begint op te raken... en als dan op een gegeven ogenblik... het dak begint te lekken... is er geen geld om dat uh, te repareren... en dan aanvankelijk probeert die mantelzorgster... Uh, haar over te halen om weer op te treden... Maar daar heeft ze absoluut geen zin in. Dus besluiten ze om kamers te verhuren aan uh, jonge theaterstudenten. En uh, daarmee hoopt de mantelzorgster dat de liefde voor het theater bij uh, de oudere Vivendette weer. Uh, terugkomt ja. En uh, door de gesprekken met de jonkies komt die liefde ook inderdaad weer terug. En komt ook uit waarom ze destijds gestopt is. En tussendoor zien we allerlei flashbacks van optreden uit haar verleden. Dus het is ook nog een hele feestelijke en vrolijke voorstelling. En daarnaast zit er ook uh, best veel ontroering in. Dat is het. Ja, het is een heel veel kwingslagen. Dat is, ja. det, det is đemt, grappig, van Simone kan heel goed timen. Dus die, die grappen die komen meteen aan. Zeker, ik je was in Amsterdam. Nou, dit is meteen, meteen lachen natuurlijk. Herkenbaarheid. Ja. Uh, en wat heb ik afvraag... Uh, jij schrijft de liedteksten. Uh, ben je dan vrij in het onderwerp? Of krijg je echt op van... Nou, daar en daar moet het over gaan. Het moet die sfeer nee, hebben. Dat, uh, is, dat is heel verschillend. We hebben uh, in aanloop van het script... hebben we natuurlijk met z'n allen... Uh, heel veel gesproken. Dat is dan Dick van der Heuvel die het script schrijft. Uh, Joop van der Ende daarbij. En de regisseur Joop onder de Linden. En dan praten we erover. Ja. En dan uh, als de uh, scènes geschreven zijn. Dan komen we ook weer bij elkaar. En dan kan het inderdaad zo zijn dat Dick zegt. Ik wil hier graag uh, een nummer over uh, dit en dit onderwerp hebben maar het is net zo goed, dat ik soms zeg van... oh, is het geen goed idee om een uh, nummer uh, op deze plek te hebben. En het is zelfs voorgekomen... Dick had een hele scène geschreven over uh, de lekkage van het dak. Ja. En uh, toen zei ik van, uh, ja, uh, het is een hartstikke leuke scène... <lacht> uh, maar is het geen beter idee om daar helemaal een lied van te maken... En uh, ja, dan uh, die beroemde uitspraak, killing your darlings... dan uh, is Dick bereid om te zeggen, oké, okay, dan uh, skip ik die scène... en dan schrijf jij een nummer over de lekkage van het dak. Zo gaat het eigenlijk. Ja, en omgekeerd ook wel eens. Dat jij een, car, uh, een darling moet killen, of niet? Uh, uh, absoluut, <laughs> absoluut. Ja. We hadden een, uh, een heel prachtig shownummer... Uh, uh, uh, als opening na de pauze en toen bij de eerste try-out bleken we tien minuten te lang te zijn. En toen zeiden we inderdaad als we dat nummer er al uitgooien gooien... dan hebben we alweer vier minuten uh, gewonnen. Uh, en dat, uh, dat is dan heel jammer en, uh, en ook wel een beetje grappig... want dan heeft Simone en de choreografen hebben daar wekenlang oh, ja. aan gewerkt. Ja. En uh, dat nummer is maar één keer te zien geweest. Och ja, jeetje. Ja. Maar zo gaat dat. Maar het is een groot succes geworden... want eigenlijk uh, spelen jullie nu een reprise. Ja. Hij kwam terug in de Lamar... maar hij kwam op meerdere plekken terug hè, in Nederland. Ja. Want in en Haarlem eigenlijk... komt hij ook voor de, voor de tweede keer, geloof ik. In Haarlem komt hij ook voor de tweede keer. En vorige week zaten ze in Groningen... Uh, waren ze zelfs voor de derde keer teruggekomen. Dus uh, daar hebben we inderdaad een uh, enorm uh, geluk mee. Het is altijd leuk als, uh, als een voorstelling lukt voor onszelf... maar het is nog leuker dat het publiek ja. uh, het tegen aan elkaar doorvertelt... en dat ze dan zeggen, wil je een leuke avond of een bijzondere avond? Dan moet je hebben. daar naartoe. Dan, dan moet je, dan je moet er gaan. Ja, dus Wat doet hey, maar dat er zijn uh, al ja, 100.000 nou tickets voor. verkocht. Want uh, jullie hebben de diamante tickets. Had ik dat is dat zo? Oh, dat weet ja, ja, ja oh. daar dat, nou, nou, heb ik een primeur voor. Je. Of heb ik nou bij de verkeerde musical zitten kijken? Ja. Ja. Nee, nee volgens ja, volgens mij wel hoor. Volgens mij, uh, ja. Ik zal het nee, wel even opsturen die... hoor, dat het wel echt is. Dus er zijn zo'n <laughs> 150 uh, plaatsen verkocht. Is dat dat ja. is geweldig dat ja. is echt André, heel erg leuk wat, en dat doe je soms. hier Dolly even ik, ik vraag ja. me zo af hè. jullie hebben dat met elkaar gecreëerd hè. dus ja. uh, uh, uh, ja, je, je denkt met z'n allen je, je, je doet met z'n allen en dan op een gegeven moment is het kinder het wordt geboren en uh, het, het is een doors, doorslaand succes ja. als je uh, ik heb van de week dat fantastische nummers zitten kijken uit de show. En dan zie je ook mensen in die zaal, die gezichten van die mensen, die ja. allemaal zo ontroerd zijn en, en zo blij en al die emoties die ze op hun gezicht hebben. Wat doet dat met jou als schrijver van die nummers? Uh, ja, dat is heerlijk natuurlijk. Al moet ik zeggen, je moet mij niet zien. Uh bij de eerste try -out, want dan zit ik alleen maar... Uh, te luisteren... En ja. om me heen te kijken... en of het lukt. Ja. Maar uh, ik denk dat jij nu doet op... Um, uh, ik red me wel... dat is uh, de pauzefinale. Ja. en die werd als eerste... bij um, uh, de opening... van het theaterseizoen... getoond in Carré. Ja. En ik moet je zeggen... ja, dan uh, zit ik voor die televisie te kijken... En dan ben ik wel zo ontzettend blij dat het, uh, dat het gelukt is. Want ja. dat blijft toch, hoe wonderlijk ook... het blijft altijd de vraag of dingen in elkaar passen. En of het aankomt. Of lukken. En ja. dat is in dit geval gelukkig uh, weer gelukt. Maar zit jij dan achter je laptop en dan zie je natuurlijk Simone al voor je. Dus dat werkt, ja. dat werkt natuurlijk echt om, om, om tot de point te komen waar jij wil wezen. Ja, maar het geluk is, ik, uh, ik, ik heb al twintig jaar uh, heb ik voor Simone geschreven ja. en uh, ook hele persoonlijke nummers voor haar uit de, echt uit het privéleven. Dus Uf. ze kennen me gaan zo door en door. Ja. En uh, dan weet ik gewoon, oh ja, dit, dit, dit kan ze en uh, dit gaat ze geweldig doen. Ja. En, en dat heeft ze gedaan. Uh, ja, en ja. Is iemand die ja. zo goed kan interpreteren en ja. zo goed begrijpt wat ja. woorden betekenen... Ja. Uh, en de juiste emotie er ja. uh, aan toe te ja. voegen. Dus dat is alleen maar een enorme vreugde en een enorme eer dat ik uh, uh, voor haar mag schrijven. Ja. En André, het is te zien op 3, 4 en 5 december nog... in de Schouwburg ja. hier in Haarlem. Uh, de derde zijn nog kaarten beschikbaar. De andere twee dagen is er een wachtlijst. Dus ja. dat wil ik nog wel even zeggen tegen de mensen. Ga er absoluut naartoe. Ga uh, reserveren. Ik... Ga erheen. Um, ja. Ik wil ook nog even zeggen van... Uh, dat, dat, dat melde je aan mij zo tussen neus en lippen door van de week. Er komt nog een herhaling van... waar je ook aan gewerkt hebt. Dagboek van Herdershond met kerst. Of, of is ja, dat niet zo? dat vind ik heel leuk. Ja, dat is... We hebben daar, uh, dat was een theatervoorstelling. En uh, daar is een uh, televisieregistratie van gemaakt, live. En uh, dat is vorig jaar uitgezonden. En nu op eerste kerstdag na de toespraak van de koning, nou, wordt het weer uitgezonden. Oh. Dus uh, wil je een mooie kerstgedachte hebben, dan uh, zou ik daar ook heerlijk naar kijken. En alle liedjes zijn van jou. Uh, script en liedjes in dit geval zijn van mij. So. En muziek van Ad van Dijk. Hartstikke goed. Hoi, André, hoi, dank hoi. je wel voor dit gesprek. Uh, mocht je weer een project hebben... en er is iets in de buurt... dan, uh, dan weet je ons of dan weten wij jou te vinden. We gaan natuurlijk nu luisteren... naar dat schitterende lied waar je het al over had. Ik red me wel. Het is ja. het pauzenummer hè, van, de, van de hospitaal. Het is het pauzenummer. Het lijkt een soort showstopper. Dat, uh, haar man heeft daar net verlaten... En uh, uh, omdat hij vindt dat ze meer van het theater houdt dan van hem. Wat niet waar is, maar hij gaat toch weg. En dan is dit haar reactie. Geweldig, ah, ik, ik vind het. Een, dat nummer dat snijdt je dwars door je ziel. Ik, het zit voor mij echt bij mijn top drie mooiste nummers. Nou, ever. Was ja. Heerlijk om te horen. Ja, nou, echt waar. Dat ja, waar, ja. meen ik oprecht. Ja. Ja. Dank je wel, André. We gaan naar, je, naar jou luisteren. Naar je ja. luisteren. jouw creatie, moet ik zeggen. Uh, heel dag, André. Dankjewel. We hopen je gauw weer van je te horen. Tot snel. Dank je wel. We gaan luisteren, lieve mensen, naar de hospita. Simone Kleinsma, ik red me wel. Je gaat Je gaat Wees niet bang dat ik zal zeuren Dit stond lang al te gebeuren Oké, okay als het moet Ik schop geen rel Het ga je goed Ik red me wel Wat fijn Je bent weer vrij Je hebt je leven weer terug Het draait niet meer om mij het hoeft niet meer achter mijn rug Je zei ik hou van jou Maar ik wist altijd dat je loog Hopelijk krijg je nu bij haar en bel een keer omhoog Het lied is uit Het is stil Als in het oog van een orkaan Als dit is wat je wil Doe dan je zin Loop naar de maan. Dan ben ik wel die hoog. Jongen, dat je iemand vond Die jou nou eindelijk is nou te waar Als ze je goed kent Met je geklagen en overspel Wat moet ze met zo'n vent Rot, lekker op, ik weet me wel En toch, en toch Wanneer ik denk aan hoe het allemaal begon Je noemde mij de liefste Noem jou mijn zon, je was mijn eerste lief. God, wat hebben we gevrijd? Vergeet niet, alsjeblieft, die dagen vol van tederheid. Het lied is uit, het is stil, maar in mijn hart raaste nog kwam. Dus dit is wat je wil, maar wat ooit was, blijft nog bestaan. Ja, Simone de Kleins, maar uh, met het nummer. Ik red me wel. Je begrijpt uit, uh, al dat dit mijn sidekick uh, liedje dat wou ik net, was. Wou ik net <laughs> dat wou ik net vertellen. Ik wou net vertellen. Het is uit de uit, uh, musical The Hospital. En het is het, uh, tevens het, side, het li sidekick liedje. Ja. Ik zei iets heel raars. Uh, het sidekick liedje van Honey. En terecht, want wat is het een prachtig nummer. <coughs> Alleen daarvoor, sorry hoor. Oh. alleen hoog, daarvoor zou je al uh, naar de Stad Schouwburg gaan... om te luisteren. Maar die hele musical is natuurlijk prachtig. En er zijn nog enkele kaarten voor 3 december. Dus ik zou zeggen haast je en maak het mee... want het komt niet meer terug. We gaan nog even naar een liedje luisteren. Inmiddels zijn uh, twee dames al gearriveerd. We hebben uh, in verband met uh, de... Expositie die eraan komt. hebben we Rijna, Vrouwtje en Lucie straks aan tafel. En die gaan ons daar alles over vertellen. Maar we gaan eerst even luisteren naar Peggy Lee.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 He said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss it, Fever with thy flaming use. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn for sooth. Captain Smith and Pocahontas.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 Here's the point that I have made Chicks were born to give you fever Be it Fahrenheit or centigrade they give you fever When you kiss them fever If you live you learn Fever Till you sizzle What a lovely way to burn What a lovely way to burn What a lovely way Dat was Peggy Lee met Fever. Ik geef het woord aan Beb. Een, twee, ja, Fever. Drie, dat vier, uh, we wel even, wel, hè? Want ik moet even dat ding opzetten. Ja. Oh, Oké. Okay. Zo. De Er, praat nog er een brood er weer tussendoor. <coughs> Fever. Dat gaat over, uh, over gevoelens die je kunt krijgen van wat je wat je beleeft, wat je waarneemt, wat je doet. En daar gaat het nu vanaf 30 november ook over... in het Oude Raadhuis in ons dorp. Want dan opent de expositie... All, uh, even kijken, All Kinds of Me. Dus ja. allerlei kanten van mij. Om maar even gewoon uh, vrij vertaald. En dat is een expositie van zeven kunstenaars... die... Uh, nou, daar kunt u langs wandelen en dan kunt u uw eigen emoties daarop eens loslaten. Wat doet deze kunst met Want Wat is kunst eigenlijk? Ik heb daar natuurlijk, ik heb even zitten googelen. Er zijn uitspraken over gedaan. Eén vond ik wel mooi. Die was van Trevor Pegelen en die schreef... Uiteindelijk is kunst een poging om dingen te zien die andere mensen niet zien. Mm. <laughs> Nou, dat is het zeker als jullie ze eten leren. Je laat daarin heel veel van jezelf zien. En ik kijk nu naar, en dat kunt u ook zien, daar hangt de webcam. Um, ik kijk nu naar Fraukje van Tetterode en Reina. En dan ga ik even kijken wat jouw achternaam was. Reina Overstegen. En jullie zijn twee van de deelnemende kunstenaars in die expositie. Fraukje, ik heb begrepen dat het initiatief van jou kwam. Hey, ik mocht hem uh, vormgeven van Fred... Ja. Uh, Fred Rozenhagen. Fred Rozenhagen. Mag de Ruimteberen. Ja. En toen heeft hij me uitgenodigd of ik dat ook uh, wat wilde doen in het raadhuis. Nou, graag. En toen ben ik aan de slag gegaan en we zijn nu met zeven vrouwelijke kunstenaressen. En wij gaan samen de expositie uh, verzorgen. Ja. En ons thema is alle the kinds of me, dus alle verschillende gezichten van ons als vrouw, als kunstenares. Mm -hmm. Maar ook als vrouw en als mens in het algemeen. Ja. En dan las ik uh, in, in, in ons krantje las ik dat er ook uh, nog uh, meegeschilderd kan worden, workshops, keer. En, uh, maar ja, er is een, een van jullie deelnemers, is de hondenfotografe. Dus die geeft ook nog reductie als je je hond heel mooi wil ja. laten portretteren op een foto. Ja. Over, over jullie werk, vrouwtje. Stel jezelf eens aan ons voor voor degene die dat nog niet kende. Mijn naam is Vrouwtje van Tetterhode. Ik kom uit Zandvoort. Ik ben de dochter, de jongste van Eda van Tetterhode. Ik um, schrijf, dicht, maak muziek en ik schilder. Uh -huh. En ik vind het leuk om dit te combineren in één expositie. Um, Wat ja. exposeer jij precies op de... Schilderijen. Ik Je... Je gaat psychedelische psychodelische popart zien. Dat is mijn stijl. Mm -hmm. En ik werk vooral met uh, felle kleuren zoals neon en metallic. Oké. Okay. Neon en metallic. Volgens mij heb ik al iets van jou gezien toen we laatst rondliepen uh, in de... Zandvoort uh, Art. Zandvoort ja, en ik ging ook in, het, uh, in de kerk, de protestantse kerk. Daar hadden wij toen allemaal een schilderij mogen okay. neerhangen... of een kunstwerk mogen neerzetten. En in de Zandvoort Art heb uh, ik ook wel een aantal jaren mee. Maar nu hebben we onze eigen tentoonstelling... Aan kijkt in het raadhuis. Prachtige plek. Jazeker. Bijzonder een nieuwe plek voor Zandvoort. Ja. En een, uh, dat geeft heel veel ruimte. Reina. Ja. Jij komt niet uit Zandvoort. Nee, ik kom uit Haarlem. Ja. Ik woon momenteel uh, in Bloemendaal. Ik heb daar mijn dus als... je komt al dichterbij, hè? Ik kom dichterbij. Nou, mijn ouders hebben wel een hele tijd in Zandvoort gewoond. Dus Ach. ik ben heel veel hier geweest. Ja. En überhaupt kom ik hier veel lekker aan zee. En, ja. Uh, ja. Maar ik, ik uh, woon nu in Bloemendaal Daar heb ik een uh, atelier uh, in de achtertuin gemaakt. Um, en ik uh, laat op de tentoonstelling of op de expositie schilderijen zien en glaskunst. Ja, schilderijen en welke techniek schilder je? Nou, ik ben uh, ooit geïnspireerd geraakt door een uh, Tibetaanse monnik. Die schildert uh, de oude Tibetaanse uh, tanka technieken, maar dan in een moderne vorm. En wat is de tanka-techniek? Dat is het schilderen van Boeddha's. En uh, vanuit uh, Tibet en, de, en het boeddhisme... zijn er heel, heel veel vormen van Boeddha. Um, en de traditionele manier van schilderen... is heel interessant. Dan moet je alles precies uitmeten... en, en precies de juiste kleuren gebruiken. Mm -hmm. En deze monnik uh, is ook een modern kunstenaar. Dus die gaf daar zijn eigen invulling aan. En daar ben ik bij in de leer geweest... en heb ik me door laten inspireren... Dus ik heb een serie vanuit die invalshoek gemaakt. Maar het bracht me ook bij kleur en wat kleur met me doet. De, mm -hmm. de, ja, het gevoel wat ik krijg bij de ene kleur of bij de andere. Dus ik ben ook steeds meer abstract gaan schilderen. En in het kader van de, uh, dat Boeddha-beeld en de rust die daar uitspreekt... Uh, ja, was ik van plan de rust op te zoeken. Ja. En, uh, en heb ik een witte serie bedacht. Maar wat je bedenkt is nooit wat er gebeurt op het doek. Want je staat daar met uh, ja, je beleving. En ik hou van kleur. Dus er kwam steeds meer kleur weer in. En nou ja, ik ben gaan spelen met uh, wat voelt nog rustig. Wanneer wordt het chaos of druk of zwaar. Mm -hmm. En daar heb ik een selectie uitgemaakt voor, uh, voor in het raadhuis. Voor de expositie. En dan uh, is het dus de zen side of me. Oké. Okay. Maar That's... wel heel kleurrijk. <laughs> heel kleurig, ja, want zoals jij het zegt van het wordt nooit wat je van plan was. Het lijkt, uh, dat heb ik wel eens meer gelezen met interviews met kunstenaar of het kunstwerk er al is en jou uitnodigt er vorm aan te geven, ja. het uit een blok steen te hakken of zoals ja. jij nu zegt, ja. vorm te geven. Uh, met een schilderij. Je hebt ook glaskunst gemaakt lastig. Je bent met andere materialen aan de slag gegaan. Ja. Daar exposeer je nu niet van? Ja, zeker wel. Dat is er ook. Okay. Ja. En dat is toch een andere manier van werken. hoewel dat, Want, want ik ben het helemaal met je eens. Iets, iets is er al en dat komt door je heen. Dat er ja. ontstaat onder je handen. Ja. Uh, maar bij glaskunst dan heb je te maken met de techniek. Ja, dat geloof ik. Ja. En daar zitten mogelijkheden in, maar ook beper beperkingen. En uh, ik begin dan met een ontwerp en dat is tekenen. Ik hou heel erg van, uh, van uh, ik noem dat plat tekenen, Een beetje cartoonesk, zeg maar. Mm -hmm. En uh, dan kijk ik, wat wil dit worden? Wil dit een, een paneel worden voor in een raam? Glas in lood of versmolten glas? Of wil het een beeld worden? En dan ga ik het boetseren en af. Zo verhoud je je dus echt toe. Wat wil het worden, hoor ik je zeggen? Ja, ja zo voelt dat echt bij die tekeningen... Uh, dat alles, sommige dingen willen sieraden ja, worden, worden sieraden. Ja, ja, ja. ja, zo gaat het inderdaad. Ja. Jullie gaan exposeren. Is het ook zo dat er dingen te koop zijn als mensen daar rondlopen... en meteen verliefd worden op hun werk? Ja, Wordt zeker. Wordt er ook verkocht? Ja. Ja, ja, ja, ik neem dan beelden mee nu van glas. En ik maak ja? bijvoorbeeld ook engeltjes, kleine engeltjes. maak ik een installatie van. En dan kan je daar ook één engeltje uitzoeken voor mensen... Aha. Die niet een groot kunstwerk willen aanschaffen. Maar we verkopen zeker, hè? Jullie ja, gaan zeker verkopen. Ja, want ik heb ook uh, zelf heb bijvoorbeeld mokken laten maken met mijn schilderij erop. Een uh, nieuwe kalender. Maak ook okay. de meest ideaal kalender. Dus dat is nu weer een nieuwe. En Lucie die ook uh, komt exposeren met haar sieraden... verkoopt haar sieraden natuurlijk. Aha. En het andere werk wat er hangt, het meest is gewoon te koop. Het meest is gewoon te kopen. Ja. Gewoon te kopen. Ja. Het wordt een grote tentoonstelling. Dus jullie zijn met, met zeven kunstenaars. Ja. Ik hoorde jou net nog heel lief zeggen kunstenaressen. Maar we doen het niet meer hoor. We nee. doen we gewoon kunstenaars. <laughs> En uh, is het naar jouw zin gegaan, de hele organisatie? van? Ja, Fred het zei dus: ga wat doen. En... Ja, ik heb van Fred al eerder de mogelijkheid gehad. Ja. Daar kwamen de 13 vrouwen uit voort en uh, nog een project. Hoe um, kom je op de naam? <laughs> nou, hij was. Maar we hebben op meerdere projecten een ja? massage gedaan. Oké. Okay. Ja. ja, je bent een dijk in het organiseren ja. ervan, mag ik wel zeggen? <laughs> Dank je ja. Dus dat... het is heel fijn ook samenwerken. Het is ook leuk om in de groep... Ja, ieder... Want hoe heb je mensen gekozen, vrouwtje? Um, nou, eerst dat denk ik... Nou, ik ga in ieder geval zelf expresseren. Ja, vanzelfsprekend. En ik heb een verdien die heeft een hele grote ontwikkeling... in het schilderen doorgemaakt de laatste jaar. Dat je ook van de Pol, Ik zeg van, je wil jou het podium geven... om voor het eerst in je leven te gaan expresseren. Ja. En dan ga je praten... en dan vertel ik ook tegen mensen van wat ik voor plan ben. En toen kwam een andere verdien van mij, Paula. Die zegt... Is het niet leuk om Rijna te vragen? Ja, Rijna, de moeder, die ken ik toevallig. Oké. Okay. Dat heb ik ook wel eens geschilderd. Ja. Die maar dat lijkt me leuk. En zo zijn wij in contact met elkaar gekomen. En zijn we gaan praten. Ze zei Rijna, nou leuk, ik wil wel meedoen. Ja. En zo is het gaan rollen. En zo is Sabrina van de hondenfotografie... Echt les minder ook nog bijgekomen. Die kwam weer tegen op een opening van een andere expositie... voor de Roosse Kunstlijn. En we kwamen in gesprek. Ik zei, nou ik heb misschien nog een ruimte. Je moet even kijken of die ruimte mag gebruiken. Dus heel snel even appen en heen en weer gepraat. Nou, kon ze meedoen. Ja, dus zo, van, de, uh, zo ja. van de een kwam de ander. Er zijn dus diverse kunstvormen. Ja. Er is ook fotografie. Ja. Um, dat, dat noem je daar net. Maar ik las ook dat er een Oekraïnse dame mee gaat doen. Even ja, ook Zana gaat meedoen. Ja, gaat meedoen. Vertel eens van Oksana. En Oksana die komt uit de Oekraïne. heeft daar een opleiding in architectuur en een vorming gedaan. Mm -hmm. en, en ze heeft daar heel lang als lerares gewerkt. En ze heeft meerdere exposities in Oekraïne gehad. Maar in 2022 is ze hier gekomen. Mm -hmm. En ze heeft al een keer geëxposeerd in Halem. En nu heeft ze de kans om in Haarlem haar werk te laten te doen. Maar ze woont hier en ze werkt hier in Zandvoort. Oh, ze woont ook in Zandvoort. Ja, Kijk. Het is, het is, we hebben een beetje een combinatie van Zandvoort. Ze halen ze of kunstenaars. Dat <laughs> <laughs> is dus erg leuk. Ja. Spannend. Ja. En, en wat moet ik me voorstellen bij die aankondiging? Dat je ook uh, zelf kan gaan schilderen. Dat is een workshop. Daar kan we wat over Ah, dat, dat, dat ja. ja, ik ga een groot doek neerzetten. Ja. En uh, ik, ik uh, ben ook uh, creatief coach. Dus ik heb mensen die bij mij komen om hun wens tot werkelijkheid te brengen. En dan gebruiken we het schilderproces... om uh, dat, dat in gang te zetten, zeg maar. Om uh -huh. dat beeld van waar willen we heen uh, uh, vorm te geven. Paula is overigens de vriendin van, van jou... is uh, uh, bij mij ook in de leer, zeg maar. Yeah. Dus, uh, um, en wat ik ga doen is een groot doek neerzetten... zodat mensen in dat proces uh, mee kunnen... Maar dan gezamenlijk. Okay. He, dus wie komt, uh, werkt mee aan een schilderij. Maar precies daar waar het is in het proces. En dan kan iedereen daar zijn eigen uitdrukking in vinden. Aha, en, en dan ontstaat er aan het eind een groot kunstwerk. Ja, dat is de bedoeling. Ja. En als je een blank... Neemt, dan vinden mensen dat vaak een beetje spannend. Zeker. Dus ik ga daarbij uh, wel opdrachten formuleren... die je heel vrij mag nemen. Want het gaat over je vrij uitdrukken. It is materiaal olieverf? kwasten. Nee, verf. we gaan met acrylverf okay. werken. Want dat droogt sneller. En dan ja. kan je laag over laag werken. En dan geef ik uh, aanwijzingen, opdrachten... zodat dat doek helemaal gevuld gaat worden. En mensen ook uitgenodigd worden... tot echt vrij gaan, los gaan... Dan moet ik natuurlijk nu even gaan zeggen. De expositie is van 30 november tot 22 december. Dus hij is er een tijdje. Maar hij is alleen zaterdags en help mij, Zondag. Zaterdags en zondags. Tussen 12 en 17 uur. Oké. Okay. Dus dat is wel even goed om te weten. Hij is er zaterdags en zondags. En die, die uh, zelf kunnen we meeschilderen, is dat. Iedere keer of is dat een bepaalde datum? Nee, dat is de hele zaterdag en zondag. Ik zal er veel zijn, niet altijd. Uh -huh. Maar dan zijn er een, een van de andere kunstenaars of meerdere kunstenaars. En uh -huh. er, er komt dus een opdracht bij. Dus je mag altijd die kwast pakken en aan de gang en gaan. En iets gaan doen. Ja. Nou, hartstikke mooi. En als je, als je je hond wil laten fotograferen, mag die in het raadhuis? Ja. Kijk aan. Het is dat... een speciale ruimte met een studio, een fotografiestudio. Van, van Sabrina. En daar kan je hond op de gevoelige plaat worden gelegd. Hartstikke ja. mooi. dan gaat ze kortingen geven. Ja, dat is de, heel mooi. Dames, het tonen van kunst, zeker zoals jullie het nu gaan doen, is iets heel persoonlijks. Hoe voelt dat nou? Als het <laughs> zoiets van jou daar hangt en daar gaan mensen gewoon naar staan kijken. Met hun handen op hun rug. Dat is altijd spannend om te kijken wat voor reactie ja. je krijgt. Ja. Ja. En, ja. Ik heb daar een stukje over geschreven. We hebben iets over onszelf geschreven voor nee, nee. de expositie. En het Um, ik ben teruggegaan in mijn gedachten... naar die eerste keer dat ik mijn tekeningen liet zien. Mm -hmm. um, die expositie is helemaal uitverkocht. Nou, ik was toen uh, 28. Mm -hmm. En iemand had in het gastenboek geschreven... dankjewel dat we een kijkje in je ziel mochten hebben. En nu vandaag zou ik dat prachtig vinden... maar toen schrok ik me rot. Nou, zeker voor zo'n eerste keer. Ja, en toen <laughs> heb ik jaren... Mijn, mijn, het is eigenlijk voor het eerst dat ik weer schilderijen laat zien. Dus ik heb die glaskunst wel laten zien... Dat je, dat voelde dat om de, met dat materiaal te werken minder gevoelig? Ja, ja want dan is er gewoon. Er techniek bij kijken. Ja, het is toch een vertaalslag en het, het is heel vrolijk materiaal. Ik word mm -hmm. altijd heel blij van glas en dat is gewoon vreugde delen. Ja. Maar in, in tekenen en schilderen zit toch meer die persoonlijke uh, ja, die bezieling. Ik kan me voorstellen. En eigenlijk is bezieling mijn werk en wil ik, ik helpen mensen hun bezieling te vinden, <laughs> Ja. als coach dan. Maar ik, dat, dat, nou ja, je stelt een goede vraag. Het is heel uh, spannend en ja. kwetsbaar. Ja. En tegelijkertijd heel mooi. Want wat is er mooier dan dat je iemand kunt raken. En mm -hmm. dat kan ja, fijn zijn of, of, of niet zo bevallen. Dat maakt eigenlijk ook niet uit. Mm -hmm. Dus het is uh, ja, een interessante beweging. En spannend. Dat lijkt mij wel. Uh, ik las ook nog... Kunst is altijd het vlot geweest waarop we klimmen om onze geestelijke gezondheid te redden. En die was van Dorothy Tanning. Dus het heeft jullie gered, de kunst? Een vlot? Dat zou misschien voor sommige mensen kunnen gelden. Ja, maar het is mijn manier om het te uiten en mijn creativiteit te mogen we ontspruiten, te mogen we laten zijn. Ja. Jij uit je ook veel in woord, je bent ook dichter. Ja. En wat jij van jezelf had geschreven, vond ik bijvoorbeeld al heel erg mooi. Um, ja, dames, wat kan ik jullie meer wensen dan heel veel succes? Ja. We gaan kijken. Ik ga misschien zelfs nog wel even de kwast oppakken om mee te doen. Leuk. Vrouwtje, heb je nog een tip voor ons? Jazeker, want we hebben naast het mooie Levende Schilderij hebben we nog twee workshops. Oké. Okay. Op elke zaterdagmiddag kan je sieraden met kinderen maken of vanaf uh, drie uur. En elke zondagmiddag is er om drie uur een klankbad dat ik ga geven. Dan speel ik op instrumenten. En dan kan je gewoon rustig de tentoonstelling bekijken. Of je kan gewoon lekker gaan zitten of liggen en genieten van het geluid om je heen. Oké, okay. dus en we... wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Je zegt instrumenten. Ja, ik speel. mijn gong gaat mee. We zijn toch een beetje in een zen-thema. Dus ik heb een grote gong. Ja. Dus gong, neem ik mee. En die ga ik bespelen. Maar daarnaast heb ik ook schalen en trommels. Dus dan neem ik je mee op reis. Ah, ja. En ik wil nog één uh, iemand nog belichten die we nog niet hebben benoemd. Dat is Janneke Vissen. Mm -hmm. En het is All Kinds of Me. In haar fotografiewerk is ook echt All Kinds of Janneke die je gaat zien. Prachtig. En dat is heel mooi en interessant. En zeker een aanrader om even te komen kijken bij ons. Ik wil jullie sowieso danken dat jullie dit vandaag wilden toelichten. En dat jullie je zo openen naar ons allen. Om All Kinds of You aan ons te gaan tonen. Nou, ik kan eigenlijk beter tegen het Zandvoortse publiek zeggen. Ga het beleven. En ga meeleven. Ga inleven. Heel veel succes. En uh, we houden jullie in de gaten. En als je weer wat hebt, of als je hier nog over wilt toelichten. Je bent altijd welkom. Dank je wel. Dank je wel, en Reina.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 If the skies get rough, I'm giving you all my love I'm still looking up. I won't give up van Jason Mraz Een prachtig nummer En uh, ja, het zit er alweer op, uh, ladies Nou, drie uur voorbij gevlogen Allemaal <lacht> leuke gasten uh, we hebben natuurlijk met een heel bijzondere man gesproken. Waar we enorm veel respect voor moeten hebben. Net als alle andere gasten die we vandaag gezien hebben. Uh, prachtig, geweldig. Nou, Hanni, dank voor je conferentie, de cultuuragenda. En Beb is nou, weer ik, over straat ik ben geweest, met de bezem. Ja. Al het <laughs> nieuws bij elkaar Ik ben er gewoon nog even, even stil van. We hebben natuurlijk Andor en, en Bettina gehad. Die ons zo vertrouwelijk trokken in hun leven met Carnum. Dat ik werkelijk ontroerd was het hele gesprek. Ja. En dan zit ik hier ook tegenover twee prachtige kunstenaars. Die ons ook zo dichtbij gaan halen in hun eigen beleven. Ik, ik vond het een hele fijne, warme uitzending. Ik mag ook wel even zeggen dat wij Dolly hier hebben, die altijd op alle onderwerpen van die toepasselijke ja, muziek uitstelt. Ja, prachtig. Klopt bol. altijd. Hele goed. <laughs> Onze regisseur en samenstelling. Mijn klappen even voor jou. Hoor. Nou, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Nou, meisjes, over twee weken, dan zijn we er weer. Het is volgens mij de dag na Sinterklaasavond, hè? Is het? Ja, 6 december. 6 december, ja. Dus we mogen iedereen een hele fijne Sinterklaastijd en Sinterklaasavond toewensen. Pakjesavond. Gaan jullie het vieren? Nou, ik, weet niet, ik denk dat hij mijn huisje voorbij rijdt. Ja. Ik denk ja het, is, het is toch wel een beetje een rancuneus persoon. Ik heb één keer gezegd dat ik geloof niet meer in hem. En sindsdien zie ik hem niet meer. Ah. Nee, dat is klaar, hè? Ja. Klaar. Nou, ik zou me gauw voor de kachel gaan oh, zitten. Rancuneus. Ran <laughs> We hebben geen toekomst meer. Ja. Goed, dus een hele fijne uh, Sinterklaasdagen. Volgende, uh, de volgende keer is 6 december weer van 10 tot 1. Je kunt ons meekijken bij ons in de studio... Bij, uh, met uh, www.zfm-live.nl. Nee, ja, live. Live. Gelukkig, dankjewel je wel, <laughs> Ja, ja, ja, ja. Uh, we gaan uh, nog even een klein stukje luisteren van muziek... All Together Alone. En ik dank jullie allen voor het luisteren... voor het kijken, voor het supporten. Want ja... Zonder jullie hoeven we het niet te doen, nee, hè? We nee. gaan we gaan gaan we onze luisteraars en onze kijkers. Fijn weekend! Tot de volgende Yo. keer! Maak en, uh, leuke keuzes en veel plezier. Geef het door, hè? Geef het door, dit leuke programma. Dat iedereen moet luisteren. We gaan luisteren All Together Alone. Dat bieden.